De ChristenUnie wil een Nationale Onderwijsdag organiseren. Partijleider Arie Slob wil zo de slechte relatie... tussen de politiek en het onderwijsveld verbeteren. Hij roept bonden, leraren en politici op om weer in overleg te gaan. Na de lerarenstaking van vorige week zijn er over en weer veel verwijten gemaakt. De VVD en de PVV vinden het te vroeg om weer met de AOB te overleggen. Zij vinden dat de bond duidelijker excuses moet aanbieden voor kwetsende uitspraken. CDA wil wel vooruitkijken en zegt dat het niet helpt om elkaar voor rotte vis uit te maken. Alle partijen in de Tweede Kamer erkennen dat de relatie tussen politiek en onderwijs op dit moment erg slecht is. De schade door vuurwerk tijdens de jaarwisseling kost Rotterdam dit jaar een kwart miljoen euro meer dan vorig jaar. Burgemeester Abu Taleb zegt dat de stijging vooral te wijten is aan de vernieling van parkeerautomaten. Abu Dhabi wil zich samen met andere grote steden hardmaken voor een verbod op zwaar vuurwerk. Een totaalverbod ziet hij niet zitten. De schade aan straatmeubilair kost Rotterdam dit jaar 730.000 euro. Dirk Scheringa wil Wouter Bos en Noud Wellink laten verhoren over het faillissement van zijn bank. Dat zei de Scheringa en zijn advocaat Knoops in het televisieprogramma Pauw en Witteman. Scheringa is ervan overtuigd dat de Nederlandse bank... en het ministerie van Financiën de DSB-bank in 2009... bewust failliet hebben laten gaan. Hij zegt bewijsstukken te hebben die tot die conclusie leiden. Volgens Knoops gaat het er in eerste instantie om... dat Scheringa eerherstel krijgt. Daarna kan gepraat worden over een eventuele schadevergoeding. Scheringa wil de civiele rechtszaak in het voorjaar starten. De Cambodjaanse oorlogsmisdadiger Kamerad Doik... heeft in hoger beroep levenslang gekregen... Aanvankelijk had het Cambodja-tribunaal hem tot 30 jaar veroordeeld. Dat was eigenlijk al levenslang, want kamerad Doik is 69 jaar. De oorlogsmisdadiger was hoofd van de beruchtste gevangenis... tijdens het bewind van de Rode Kmer. Tussen 1975 en 1979 werden in de Tuol-Sleng-gevangenis... zeker 12.000 mensen op vaak beestachtige wijze vermoord. In de Egyptische stad Suez zijn zeker twee demonstranten doodgeschoten bij confrontaties met de politie. Agenten openden het vuur nadat een groep demonstranten volgens de politie had geprobeerd een politiebureau binnen te dringen. In de hoofdstad Cairo zijn meer dan 600 mensen gewond geraakt na rellen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Duizenden mensen demonstreerden daar omdat ze vinden dat de politie te weinig deed tijdens de voetbalwedstrijd in Port Said, waarbij 74 doden vielen.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 Aan zee kan het vandaag even dooien, maar in het grootste deel van het land blijft de temperatuur onder het vriespunt. Morgen dan is het zonnig en koud met een middagtemperatuur van rond min 4 graden. ANWB, verkeersinformatie. In het noorden van het land is het door sneeuw plaatselijk glad. En de sneeuw breidt zich de komende uren verder uit naar het westen en zuiden van het land. Op de A2 eind naar den Bosch is een ongeluk gebeurd bij Vught. Daar is de linkerijst ook dicht en er staat inmiddels 2 kilometer file. Op de A12 Utrecht naar Den Haag bij Kroop het Oude Rijn. 4 kilometer na een ongeluk. Daar zijn de middag allerlei stokken weer open. Op de A12 in de richting Den Haag bij Kroop het Prins Klauspijn. Nog een vierde van 2 kilometer. Er zijn problemen bij de sporenwegen. Want tussen Schagen en Annapolona rijden door een aanrijding geen treinen. En de vertraging is daar meer dan een uur. Het NOS Radio 1 Journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over acht. De spanning in Egypte neemt toe. Na het voetbaldrama van afgelopen woensdag lijkt de vlam in de pan geslagen te zijn. Onze correspondent is in Cairo en ziet de spanning toenemen. Hoort u zo meer over? Eerst naar de ijzige kou tussen onderwijs en politiek. Deze mevrouw is een carriëriste die elke ochtend wakker wordt... en als ze tanden poetst tegen de spiegel zegt... ik ben minister, ik ben minister, ik ben minister. Ze staan lijnrecht tegenover elkaar. Aan de ene kant leraren, de onderwijsbonden... en aan de andere kant de minister, de VVD en de PVV. En de laatste tijd botsen die groepen nogal vaak. Dat moet maar eens afgelopen zijn, vindt de ChristenUnie. Docenten, bestuurders en politici moeten met elkaar om tafel.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 De wijze waarop dat uitwerkt op docenten. Dat men dan hopelijk wel wat ruimte gaat bieden. Uh, en zeker ook als docenten wel mee willen denken over bezuinigingen. Het is zo dat er helemaal niets mag of zo. Uh, er moet ook wel wat gebeuren in het onderwijs. Maar laat het dan op een fatsoenlijke manier gebeuren. Fatsoenlijk. Praat met elkaar en geef elkaar de hand. We praten erover door met Gerard Oldhoff, rector van het de Mendoza Lyceum in Breda. Ook bestuurder bij de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs. Meneer Oldhoff, goedemorgen. Goedemorgen. Ziet u wat in het initiatief van uh, Arie Slob van de ChristenUnie? Nou, ik vind het uh, op zijn minst een hele uh, sympathieke poging. Uh, ik, ik merk wel op dat uh, meneer Slob uh, onderwijsman is. Uh, van oorsprong, dat, dus dat hij uh, een zeker verstand van zaken heeft. En uh, ja, misschien is het uh, jammer dat uh, niet een van de regeringspartijen uh, de eerste hand heeft uh, uitgestoken. Ja, daar gaan we alweer. Ja. ja. <laughs> u wijst naar de regering, de regering wijst naar u. En, uh, en ondertussen rommelt u maar door met elkaar. Dat, dat kan zo toch niet doorgaan? Nee, dat, uh, dat, ben ik wel, uh, dat ben ik eigenlijk wel met u eens. Maar ik, ik denk dat uh, wat vorige week woensdag is losgekomen aan uh, boosheid en frustratie... dat je, ondanks uh, dat het een sympathiek idee is van meneer Slop, dat je dat niet uh, met één dag dat je dat, uh, wegpoetst. Dat zal niet gaan. Ik denk dat er een brede basis is van wantrouwen. Uh, uit het duur onderzoek blijkt dat 94% van de docenten en de Onderwijswerkgevers geen vertrouwen heeft in deze minister. En dat is toch iets anders dan dat zij niet populair is. Mm. En er is echt een hele erg diepe kloof. En, uh, Hoe is ik dat denk, zo gekomen? Wat, wat, wat, waar, waar zit hem dat in? In, in, in? Puur in het beleid van de minister? Ja, ik, uh, um, veel onderwijsgevenden um, hebben bij mevrouw Van valt nog niet echt een visie ontdekt op het onderwijs. Um, uh, het zijn heel vaak uitspraken als dat je uh, voor hetzelfde geld meer kwaliteit geboden moet worden. Er is een zesjescultuur, de lat moet omhoog. Ja. Maar waar we nu precies in dit land met ons onderwijs naartoe willen, met het voortgezette onderwijs naartoe willen, dat komt niet aan de orde. En uh, leraren hebben wel eens het gevoel dat het een, een yo-yo-effect is, um, waar zij voortdurend mee te maken hebben en waar zij voortdurend last van hebben. Waar zou een oplossing kunnen liggen voor die verslechterde verhoudingen? Um, ik denk dat het goed zou zijn, hoe gek dat misschien ook klinkt... dat uh, de politici dat die heel eventjes een stapje terug doen. En dat ze in dit land echt een heel breed maatschappelijk debat gaan voeren... over het onderwijs waar we naartoe willen. Dus het dat moet niet ook... blijven bij één dag, zoals slop nu voorstelt, nee, maar er nee, moet meer nee. gebeuren. Ja, dat, dat, eigenlijk zou dat een soort van permanente debat moeten zijn. En dan zou je moeten spreken over hoe wil je dat nou precies gaan vormgeven... hoe wil je dat aanpakken. Maar toch een permanente debat. En ik denk dat politici... Uh, er goed aan zouden doen, uh, ook de Kamerleden... en zeker van de oppositie ook, om, uh, om vooral eens een keer te luisteren. Ja, maar kijk, wordt wat, gezegd. Want Wat u zegt, een permanent debat, dat kan wel zijn. Maar als men het niet met elkaar eens is... als VVD en PVV uh, toch een andere visie blijven hebben... dan bijvoorbeeld het binnen het onderwijsveld uh, aanwezig is... dan lost dat debat toch niet zoveel op, lijkt mij. Ja, nou misschien is het eventjes niet zo interessant uh, uh, wat CDA, PVV en VVD van, uh, daarvan vinden of andere partijen. Mm -hmm. uh, ik denk dat het heel goed is dat ze, dat, dat ze nu eens beginnen met gewoon eens heel goed uh, te luisteren. Ik denk dat het voortgezet onderwijs niet meer uh, uh, telkens een coalitieperiode afhankelijk mag zijn van de vraag welke uh, politieke coalitie er uh, toevallig zit. Ja, dat is niet goed. Dus er zit vanuit, geen stabiliteit in. Ja, vanuit een, een breed maatschappelijk debat zal er een visie op onderwijs moeten komen en daar moet de ja, regering zich dan ook ik. aan houden? Daar zou de regering zich aan moeten houden. Ik snap dat dat heel erg lastig is staatsrechtelijk om dat af te spreken. Maar ik verwijs even naar uh, het akkoord in 1982 van werkgevers en werknemers, het akkoord van Wassenaar, mm -hmm. uh, wat toch uiteindelijk de basis is geweest voor het economisch herstel en voor de sociale vrede. Ik ben benieuwd. Uh, is de minister welkom bij dat uh, debat? Uh, ja, de minister is natuurlijk welkom. Het zou heel erg gek zijn om de minister uh, uh, daarbij niet uit te nodigen. Maar ik denk niet dat het goed is dat zij onmiddellijk zegt... dat we naar links moeten of naar rechts. Ik denk dat zij ook vooral heel goed moet, uh, uh, uh, moet luisteren. En dat is toch iets anders dan, dan ja, wat ze nu doet. Ze is nu een beetje beteuterd en ze zegt... ik moet die 1040 moet ik gaan doen. Terwijl dat natuurlijk staatsrechtelijk helemaal niet zo is. Gerard Othof, rector van het Mensia de Mendoza Lyceum in Breda. Dank. Uh, Um, ja, we willen ook wel even weten wat uh, onderwijsbestuurders hiervan vinden. Daarom gaan wij naar uh, Walter Drescher van de AOB. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van het voorstel van, uh, van Ari Slop om te komen tot een onderwijsdag... Uh, om ja, alle strubbelingen achter ons te laten, zal ik het zo maar even zeggen? Nou ja, dat vind ik een sympathieke gedachte. Uh, en uh, of dat nou meteen alle problemen oplost... Uh, de, dat is natuurlijk inderdaad niet, uh, niet te zeggen van tevoren. Mm. Maar uh, ja, het is een uitgestoken hand en uh, ik zal die zeker, uh, zeker aannemen. Nou komt deze uitgestoken hand van de ChristenUnie. Maar volgens mij heeft u vooral problemen met andere partijen op dit moment. Nou, ik denk dat u het andersom moet zeggen. Die partijen hebben problemen met mij... Uh, en uh, ik heb daar uh, met, de, met, de, met de heren een dus, uh, uh, correspondentie over gehad. En ik heb ze beloofd dat ik hun wensen in het bestuur zal, uh, zal bespreken. Dus dan moeten we gewoon even afwachten hoe dat verder gaat. En de wensen zijn uh, extra excuses voor de opmerkingen die eerder zijn gemaakt over de minister? Ja, want kijk, ik heb met mijn, mijn bestuur gepraat over het probleem uh, ten aanzien van de minister. Nou, het bestuur heeft dat dus opgelost op een manier waar de minister dus... Uh, tevreden mee is. Dus ik, ja, ik zit een beetje te zoeken... hoe nou de tweede... Uh, wens uh, in vervulling uh, kan gaan. En waarom moet u daar zo naar zoeken? Nou, dat, dat, dat weet ik niet. Maar het, het is niet zo makkelijk natuurlijk. Ik, uh, ik, ik, ik had niet verwacht... Dat ze, dat ze hiermee zouden komen. Dat ze nog een keer excuses zouden willen? Ja, ja. Ik, heb, ik heb mijn excuses gemaakt. En uh, ja, dat is natuurlijk altijd... Een, uh, een smalle weg die je moet gaan. Ik moet eerlijk zeggen, een heleboel van mijn leden... vinden het belachelijk dat ik dat gedaan heb. Ja, Want uw leden voelen zich geschoffeerd hè, door, door sommige partijen. En ook ja. een beetje door dit kabinet. In dat opzicht zo'n zo overleg, hè, wat, uh, wat Ari Slot nu voorstelt. Dat, dat zal niet meteen de kou uit de lucht halen, kan ik mij voorstellen. Niet in, niet, niet in, niet in één keer of zo. Maar het is denk ik een, een richting uh, waar je in kunt denken... Uh, om, de, om de verhoudingen te verbeteren. Uh, en, en het is een betere richting dan uh, iedere keer dat opgeheven vingertje... dat je zegt van nou, uh, je, je mag eigenlijk niet staken. Nee. En als je gestaakt hebt, moet je de uren allemaal in gaan halen. En uh, uh, de, de, de, dat hele uh, neerbuigende toontje naar de beroepsgroep toe... Uh, dat helpt natuurlijk helemaal niet. Daar wordt ze alleen maar erger van. Nou, nou pleit meneer Onthoff, we hoorden hem net voor een akkoord van Wassenaar voor het onderwijs. Een soort akkoord met een meerjarige geldigheid waar iedereen bij betrokken is. Een, een, een lang maatschappelijk debat. Is dat mogelijk een oplossing? Nou kijk, de, de heer Onthoff heeft daar inderdaad een punt. Want het is natuurlijk een probleem in de relatie tussen het veld en de politiek. Kijk, als de, als de politiek besluit om een, om een kantoorgebouw te kopen, uh, om een departement in te vestigen, dan kunnen ze niet tegen die makelaar een volgend kabinet zeggen van, ja, we, we vonden het eigenlijk niet zo'n goed idee, dus neem dat maar weer terug, dat gebouw, het gaat niet door. Mm. En dat zegt men dus tegen ons, zegt men dat voortdurend, dat noemen ze dan het primaat van de politiek. En dat wordt dan een soort, een, een, een soort excuus om maar heel grillig uh, beleid te voeren. En zo, ja, dat is natuurlijk heel erg slecht. Mensen die, die worden daar uh, kopschuw van. Goed, Walter Drescher van de AOB. U gaat in ieder geval op de uitnodiging in van meneer Slob? Zeker, zeker. Dank u wel. Graag gedaan. En zo dadelijk in het Radio 1-journaal gladheid op de weg... door sneeuw en drukte bij de wegenwacht vanwege allerlei kapotte accu's. Waarom hebben we eigenlijk nog steeds geen wintervaste accu's in Nederland? Hoort u zo meer over? Eerst maar eens even kijken hoe het is op de snelweg. Johnson Hoker, hebben mensen last van gladheid nu? Lara, nou ondanks de sneeuw in het Noorden van Dant, daar zijn weinig problemen. Meer problemen op de A2 vanuit Eindhoven naar Den Bosch. Daar staat namelijk tussen Beste West en Vught 7 kilometer na een ongeluk. Bij Vught is de linkerreis ook dicht. Er is opvallend druk op de A58 van Tilburg... Naar naar Eindhoven ook 7 kilometer langzaam rijden... tussen Moorgestel en Knoopend-Baterdorp. Er zijn nog problemen bij de sporenwegen. Want tussen Schagen en Anderpolona rijden door een aanrijding geen treinen. Er rijden bussen. De vertraging is meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal het Lara Rensen. We moet even naar het KNMI. Want de organisatie heeft zojuist een waarschuwing voor extreem weer afgegeven. Code Oranje, zoals dat heet. Zijn die Leunissen van het KNMI. Goedemorgen. Goedemorgen. Is dat ernstig, Code Oranje? Uh, ernstig, ja, dat moet. Uh, ja, ernstig. Het is een waarschuwing uh, voor extreem weer. En dat betekent dat uh, mensen toch even moeten opletten als ze de deur uitgaan. Dus zijn toch uh, uitzonderlijke meteorologische omstandigheden. En uh, dat er ook dan meer kans op uh, letsel of schade of onge ongevallen is. Uh, dus dan is het erg zinvol om het weerbericht in de gaten te houden. Ja, daar kan ik me en, veel en bij voorstellen. Ja. Uh, en wat verstaat het KNMI onder extreem weer? Wat, wat gaat er over ons heen komen vandaag? Nou, nu is het uh, vooral uh, de reden omdat de sneeuwbuien erg intensief zijn. Uh, met name in het westen van het land. Dus er komt in en één met... keer heel veel sneeuw naar beneden? Ja, de, de verwachting is dat het drie centimeter per uur is. En dat is dan voor ons reden om code oranje dan ook uit te geven. Mm -hmm. En ook nog midden, midden op de dag, op een vrijdag, uh, dat het toch wel erg druk uh, uh, op de wegen kan zijn. En mensen uh, uh, naar buiten gaan. Dus dat is dan wel een reden om... Uh, om even de mensen erop te wijzen om alert te zijn als ze de deur uitgaan. Oké, okay, maar goed, dat kan ook dus meevallen. U weet, weet u zeker dat het wel? Nou, het kan meevallen. Het blijft een, een waarschuwing. waarschuwing. die waarschuwing staat al sinds gisteren uit. Dus waarschuwing voor gevaarlijk weer. Dus we zagen de sneeuwbuien, die waren ook wel verwacht. Hmm. Maar we zien dat, dat ze intensief, zo intensief zijn. Dus dat dat reden is om code Oranje af te geven. Wat adviseert u weggebruikers? Ja, precies. Wat, Wat adviseert u weggebruikers? Uh, om met name het weerbericht uh, in de gaten te houden. En uh, ja, voorbereid op, op weg te gaan. De ANWB heeft daar ook allerlei uh, tips voor. Uh. In ieder geval ook de jas mee, hè, in de auto? Bijvoorbeeld. Ik geloof, ja, ik geloof wel dat ze we dat adviseren, ja. Oké. Okay. Janine Leunissen van het KNMI, dank voor uh, de waarschuwing. Extreem weer. Dus okay. code Oranje voor vandaag. Ja, nou, Mino, dat zal wel weer uh, tot kapotte accu's leiden, kan ik mij zo voorstellen. Jazeker. Er komt hier net een meneer. Wacht even, u neemt ze allemaal mee? Hoeveel neemt u er nou mee? Ik heb het nou, uh, even kijken, tien, elf, dertien hectare bij me. Oh ja, waar zijn die voor? Om dat te verkopen? Ja, en wij hebben een tankstation en uh, daar staan ze in de shop en die vliegen gewoon weg. Ja, de accu's vliegen weg. Die vliegen weg, ja. Ja. ja. ja. ja. Nou, succes mee. Okay. U komt wel los vandaag, denk ik, hè? Ja, We wel. zijn bij IBG, inderdaad, de International Battery Group. Daar staan batterijen en accu's zo groot als een koelkast. Maar die zijn voor in de hefdruk. Maar we komen nu in het gedeelte... Nou, daar staan, ja... Tot aan het plafond staan ze opgestapeld. Hè? De auto-accu's van alle soorten uh, en maten. Jan van Aak, hoe komt het nou dat die accu's... deze week allemaal ineens de geest geven? Nou, er zijn eigenlijk met name twee redenen uh, te bedenken. Eén uh, is een batterij die heeft... Uh, of die presteert eigenlijk de beste... met een temperatuur van 20 graden plus... In de zomer, met de zomertemperatuur, verliest een batterij in principe al capaciteit. Op het moment dat je uh, naar de mintemperatuur gaat in de winter... dan wordt het chemisch proces langzamer. Dan krijg je ook capaciteitsverlies in die batterij. En vervolgens uh, trekt die batterij die motor niet meer rond. Ja. Maar Want, hoeveel ca capaciteitsverlies heb je in de, met deze temperatuur? Min 10, min 11? Ongeveer 50 van de batterij... Zoveel? Ja. Ja, dat is inderdaad gigantisch. Een nieuwe batterij die wordt altijd getest onder temperaturen van min 18. Dus een nieuwe batterij heeft daar geen last van. Maar op het moment dat een batterij in de mate die wat ouder wordt... dan heb je al capaciteitsverlies. Was, was oud? Nou, na twee, na tweeënhalf na twee, twee jaar begin je dat wel te merken. Ja. En dan de tweede grootste reden is... er zit tegenwoordig zoveel elektronica in die auto... waardoor die al heel veel vraagt van die batterij. Ja, en op een gegeven moment dan uh, trekt trekt hij gewoon niet meer rond. Nee, dat zei Thierry van der Meijden vanochtend al tegen mij. Die rijdt vast nu alweer naar de volgende dooie auto. <lacht> uh, bij mevrouw Peters was het een kwestie van waar we net waren... ja, helemaal niks meer deed hij. Nee, nee, dit zijn op zich wel hele goede tijden voor ons. Ja, ja. U, u lacht er ook een beetje bij, ja. En ja. Ja, ja, je zal maar staan s ochtends. Ja. Het is ook altijd een beetje genant, De buren kijken misschien naar buiten, sta je zo en dan... Ja, en dan... ja. ja. ja. Is het de verkeerde zuinigheid? Nee, ik denk dat we hier met z'n allen niks gaan kunnen doen. Nee? Bedoel... Want je ziet het aan de buitenkant niet. Nee. Is er niet iets om te bedenken dat je weet... Uh, nou, ik moet hem veel eerder vervangen of kan ik het niet... is een accu niet anders te produceren... dat je daar niet meer zo last van hebt met die lage temperaturen? In mijn optiek niet, want temperatuur heeft, is een van de belangrijkste elementen... die invloed hebben op de levensduur van een batterij. Uh, we zijn wel bezig met wat ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld... Uh, uh, Saturion Accu is bezig met een bipolaire batterij. Die zou wat hogere koudstartvermogens uh, creëren. Alleen we zijn nog, nog niet zo ver. Uiteindelijk moet we nog steeds doen met de, tra de traditionele loodzwavelzuurbatterij. Uh, dat blijkt al uh, tientallen jaren zo, uh, zo te werken. En... Uh, ja. Het is niet er is niks anders. aan te doen. Het is niet anders. Nee, het is niet anders. Het is een soort noodlot. Wachten op de AWB en dan uiteindelijk een nieuwe accu erin. Ach ja, nou ja, hoe erg is het? Hè? Ja. Het, het, het, het komt uiteindelijk altijd wel weer goed. Uh, het schijnt zo te zijn dat particulieren hier ook de accu komen halen. We komen straks nog even terug om te kijken of het ook hier te wordt deze ochtend. Dan horen wij later van jou, Meinl Remmers, bij de accu's. Het is negen minuten voor half negen, wij gaan door naar Egypte en de onrusten daar. Bij confrontaties met de politie zijn vannacht in de Egyptische stad Suez twee doden gevallen. In Cairo is er tot diep in de nacht gevochten tussen de politie en aanhangers van de voetbalclub al aqri Dat alles naar aanleiding natuurlijk van de voetbalrellen eergisteren. De politie greep niet in en demonstranten probeerden daarom het zwaar beveiligde ministerie van Binnenlandse Zaken te bereiken, zag correspondent Sander van Hoorn. De grote rode Al-Ajli-vlag, die staat voorop. Voorop, in dit geval in Mohammed Mahmoud Street. Die uh, is afgesloten met betonblokken... omdat daar achter het ministerie van Binnenlandse Zaken ligt. Dat ministerie verantwoordelijk voor de politie die niet ingreep. En uh, de woede is groot, nog altijd s'avonds. Honderden mannen staan er nu en er staan ook mannen op de muren. En wat opvalt, is dat er in het midden van die muur twee betonblokken uit zijn gehaald. En je hebt het hier natuurlijk over ultra's die boos zijn. De voetbalsupporters van Al-Ahli, die zich ook tijdens de revolutie in januari al op de barricades getoond hebben. The Revolution. De Revolution. Yeah. Again. Het is een revolutie. Yeah. Ja. Who is on standing on top? nas van ik de ultras van nou, ja, Al Ahly en Zamalek tegen ga je tegen tegen tegen tegen tegen tegen tegen tegen tegen tegen tegen tegen tegen tegen tegen tegen tegen tegen tegen tegen tegen tegen tegen tegen tegen tegen tegen tegen tegen tegen tegen tegen tegen tegen de tegen tegen is weer de revolutie. De politie het klinkt als een ziekenwagen, is het niet, is een uh, brommer die voorbij kwam te rijden terwijl ik met twee wat oudere mensen stond uh, te praten die in die staat waar uh, zo gevochten wordt de hele tijd een beetje rustig aan de zijkant stonden te kijken. Het zijn ingenieurs zeiden ze en we vinden het belangrijk om hier uh, te zijn want uh, wat het leger en de politie de hele tijd al gedaan hebben al die jaren lang dat is nog altijd niet afgelopen. Het is tijd dat er een einde aan komt. Um, Brommertje is dus zo'n provisorische ziekenwagen die uh, de mensen die gewond raken voorin, waar de ziekenauto's niet kunnen komen, naar de uh, noodhospitaals brengt. En, ja, in alles lijkt het weer uh, op uh, vorig jaar toen er gevechten uitbraken. Het is... Eigenlijk op dit moment alsof er niks veranderd is. Why they close this up? To get the balance in here and the hospital. daar is het hospital. Oké. Midden op het plein wordt op een gegeven moment een stuk afgesloten. Mannen die staan hand in hand. En dat is, legt iemand me uit omdat daar, en dan wijst hij naar het midden van het plein, naar de middenste stip. Om het maar eens even toepasselijk uit te drukken. Want daar is het noodziekenhuis. Eens dus even kijken. Het is inderdaad gewoon een van de protestenten die er al zo lang stonden... ...waar zeil op de grond is gelegd en waar mensen naar binnen gerend worden. Uh, ik heb er nu drie voorbij zien komen. En het zijn vooral mensen die lijken te zijn flauwgevallen. Ze worden op de grond gelegd in een zijligging. Kijken of ze nog reageren. wordt in de mond gekeken. En dan worden ze al vrij snel eventjes rustig gelegd aan de zijkant. Veel vrouwen, trouwens vandaag op het plein vanavond. Eentje staat er op een verhoging en roept iets wat de anderen naroepen. Namelijk dat de mensen revolutie willen. Ik vind het toch wel een verschil met de avond van 25 januari, een jaar na de revolutie. Toen was het uitsluitend mannen hier, was het een stuk grimmiger. En op een of andere manier heb ik het idee dat dit wat er gebeurd is, in dat voetbalstadion in Port Said, dat dat toch echt een hele brede laag van de bevolking boos heeft gemaakt. Een bijdrage was dat van onze correspondent Sander van Hoorn vanuit K.I. Sander houdt de vinger daar goed aan de pols. Mocht er nieuws zijn vanuit Egypte, dan melden wij dat uiteraard direct. In Colombia dan zijn bij een aanslag op een politiebureau zeker zes mensen omgekomen. Dag eerder vielen er bij een soortgelijke aanslag ook al doden. Elf in totaal. De aanslagen zijn waarschijnlijk het werk van de terreurgroep Vark... die zich de laatste tijd juist relatief rustig hield. Consument Kees Elenbaas vertelt wat er is gebeurd. De laatste aanslag van gisteren op het politiebureau van Via Rica... Eh, dat gebeurde met een, vanaf een voorbijrijdende vrachtauto... waar zelfs gefabriceerde... ...moortiergranaten werden afgevuurd. Uh, nou, in het politiebureau vielen zes doden... ...nog eens 20 zwaar gewonden uh, in de omgeving... ...waaronder een, uh, een kind van, uh, van 12 jaar. Uh, en ja, zoals ik al zei... ...het volgde op een eerdere aanslag... ...op een ander politiebureau... ...een provincie uh, lager in, uh, in Colombia. En daar vielen elf doden en 79 uh, gewonden. Uh, en, er was zelfs sprake nog van een derde aanslag... Waarbij men niet zeker weet of dat iets met de vark te maken heeft. Maar dat was weer een heel ander deel van het land in Catamarca. Een bomaanslag bij een hotel. Waar ook een mevrouw en, uh, om het leven kwam. En vier gewonden vielen. Maar een hevige offensief van de vark, Tenminste dat is wat het ministerie van, uh, van Defensie uh, zegt. Um, ik heb uh, even geleden nog eventjes gekeken op de website van de vark. Die hebben zich nog niet gemeld. Uh, vanwege het opeisen van deze aanslagen. Maar het algemeen wordt hier aangenomen dat het wel degelijk het, uh, het werk is van de Kiria-beweging van de VARC. Maar is het ook logisch, Kees? Want de VARC hield zich de laatste tijd juist koest, wilde zelfs vredesonderhandelingen met de regering. Waarom dan nu opeens twee van zulke aanslagen? Ja, het is denk ik in de eerste plaats is het, is het een beetje spierbaltaal. Ze willen duidelijk maken dat ze wel degelijk nog in staat zijn om aanslagen te, te plegen. Dat, dat was al zo in 21 januari toen ze een aanslag pleegden op een radarstation van, van de burgerluchtvaart. Dat, was, dat station dat werd helemaal uh, vernietigd. Nou, nu in de afgelopen dagen twee of misschien zelfs uh, drie aanslagen. En inderdaad, uh, ze maakten aanslagen om misschien zelfs weer... Vredesbesprekingen te willen met de regering. Ze hadden zelfs een aanbod om zes van hun gijzelaars uh, vrij te laten. Nou, dat is uh, fout gelopen. Een aantal dagen geleden heeft de FARC uh, die vrijlating opgeschort, omdat ze zeiden dat de regering bezig was de zone te militariseren waar die bevrijding zou, uh, zou plaatsvinden. Dus ja, het is, is uh, spierballentaal van de vark om te laten zien... dat ze toch nog wel degelijk in staat zijn om, om aanslagen te vlezen. En Je zei het al, de autoriteiten zien hier ook de handtekening van VARC. Hoe is er gereageerd, bijvoorbeeld vanuit de regering? Er is woedend gereageerd vanuit de regering. En president uh, Juan Manuel Santos die is uh, zelf uh, naar de kustplaats uh, Tumaco... waar de eerste aanslag plaatsvond... Uh, gevlogen. Eh, onmiddellijk werden daar eh, 300 man extra politie naartoe gestuurd. Eh, maar de president was dermate woedend dat hij het nu zelf heeft over het inzetten van 2500 man extra troepen. En dan hebben we het over de twee provincies, zeg maar onder Cali eh, richting de grens van, van Ecuador... Nou, dat betekent dus uh, ja, dat er met harde hand gereageerd wordt. En ja, je mag vrezen dat de, de militarisering in bepaalde gebieden van Colombia uh, alleen nog maar uh, heviger wordt. En ja, op dit moment is er van onderhandelingen met de FARC met de absoluut geen sprake natuurlijk. Correspondent Kees Elemaas.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 Vanavond in de Ombudsman. Honderden auto's op je naam na rijbewijs. Hoe kom je daar vanaf? Kamer van Koophandel moet privéadres ZZP'ers afschermen. En gaat minister Spies wel iets doen aan de inkomensgrens in de sociale huursector? De Ombudsman. Vanavond om tien voor negen bij de VARA op Nederland 2. Schiet op met dat krabben. Wij zijn al te laat. Jij weet dat mijn moeder daar niet van houdt. Oh, jij staat expres te treuzelen.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 De Nederlandse Bank waarschuwt voor crisis vastgoed en het KNMI waarschuwt ook, maar dan voor extreem weer. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Dorald Megens. Het dreigt een nieuwe crisis voor de financiële sector. Na de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis lijkt nu de vastgoedsector aan de beurt. Dat zegt DNB-toezichthouder Cijbrand in het Financiële Dagblad. De DNB-directeur noemt vastgoed een probleem door het structurele overaanbod aan kantoren en winkelpanden. Financieel redacteur André Meijnema. Ja, het is een geweldige uh, leegstand in, uh, in het vastgoed. Uh, zichtbaar wanneer je wat uh, willekeurig welke plaats in Nederland rijdt. Zie je kantoren leegstaan, te huur staan. Binnen die We hebben we ineens over de woningmarkt gehad trouwens... zie je dat het uh, geweldig op slot gegaan is en dat daar geweldige problemen ontstaan. Volgens DNB-directeur Zijbrand komt dat doordat mensen vaker thuiswerken... en door het internet winkelen. Banken, verzekeraars en pensioenfondsen... hebben miljarden euro's geïnvesteerd in commercieel vastgoed. Zijbrand vindt dat er moet worden vastgesteld... hoeveel het commercieel vastgoed nog waard is... Dat zal volgens hem leiden tot afwaardering van vastgoedportefeuilles. Het KNMI waarschuwt voor extreem weer. Voor de provincies Friesland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland is de code Oranje afgegeven. Volgens het KNMI kan het in die provincies flink gaan sneeuwen. Dat betekent dat uh, mensen toch even moeten opletten als ze de deur uitgaan. Dus er zijn toch uh, uitzonderlijke meteorologische omstandigheden. En dat er ook dan meer kans op letsel of schade of ongevallen is. Uh, dus dan is het erg zinvol om het weerbericht in de gaten te houden. Veel plaatsen het zo'n 3 tot 5 centimeter sneeuwen. Op dit moment sneeuwt het al in delen van Noord-Nederland. Na dit nieuwsoverzicht zometeen meer details in een uitgebreid weerbericht. De ChristenUnie wil een Nationale Onderwijsdag organiseren. Partijleider Arie Slop wil zo de slechte relatie tussen politiek en onderwijsveld verbeteren.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 CDA wil wel weer gaan praten, net als de ChristenUnie. De VVD en de PVV vinden het te vroeg voor overleg met de AOB. Zij vinden dat de bond duidelijker excuses moet aanbieden voor kwetsende uitspraken. De VVD wil strengere eisen stellen aan immigranten van de voormalige Nederlandse Antillen. Kern van het initiatiefwetsvoorstel is dat de immigranten geen strafblad mogen hebben... en de Nederlandse taal moeten beheersen. Verder moeten ze aantonen dat ze genoeg middelen van bestaan hebben... en dat ze een opleiding hebben waarmee ze in Nederland aan de slag kunnen. Dat strengere eisen moeten voorkomen. De strengere eisen die moeten voorkomen dat kansarme immigranten tussen wal en schip vallen. De oostkust van Australië wordt geteisterd door overstromingen. Delen van de staten New South Wales en Queensland staan onder water. Correspondent Robert Portier. Er is een ongelooflijke hoeveelheid neerslaggevallen in de afgelopen periode. En uh, op dit moment betekent dat dat uh, ongeveer 2000 mensen moeten worden geëvacueerd. Dat er 10.000 mensen gewoon zijn afgesloten van de buitenwereld. En dat de hulpdiensten dus druk in de weer zijn om uh, halve dorpen uh, naar veilige orde te brengen. De problemen in het oosten van Australië zijn niet te vergelijken met de overstromingen van vorig jaar. Toen stond een gebied zo groot als Frankrijk en Duitsland samen onder water. Door het natuurgeweld kwamen toen 35 mensen om het leven. En Dirk Scheringa wil Wouter Bos en Noud Wellink laten verhoren over het faillissement van zijn bank. Scheringa is ervan overtuigd dat de Nederlandse bank en het ministerie van Financiën de DSB-bank in 2009, bewust failliet hebben laten gaan. En hij zegt bewijsstukken te hebben die tot die conclusie leiden. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het is koud, met een temperatuur die varieert van net onder nul op de Wadden... tot min 14 in Zuid-Limburg en Twente. In grote delen van het land is het nog droog... maar vooral in Friesland komt al wat lichte sneeuw naar beneden. De sneeuwval breidt zich vandaag naar het zuiden uit... Tegen het middaguur sneeuwt het ook in het midden van het land. Snel daarna komt ook het zuiden aan de beurt. In het noorden wordt het dan alweer droog. Gemiddeld valt er 3 of 4 centimeter sneeuw... maar vooral in de westelijke helft van het land kan meer vallen... lokaal mogelijk bijna 10 centimeter. Door wind van zee kan het vlak langs de kust tijdelijk enkele graden dooien... maar in verreweg het grootste deel van het land... blijft de temperatuur vanmiddag onder het vriespunt. Vanavond trekken de sneeuwbuien snel naar het zuiden weg. Vanuit het noordoosten klaart het op en wordt het weer flink koud. In het noorden, oosten en midden van het land gaat het streng vriezen... met minima tussen min 10 en min 15. In het westen en zuidwesten liggen de minima rond min 8. Morgen is het zonnig en droog. Met een middagtemperatuur rond min 4 graden wordt het een koude dag. Daarna houdt de winter nog even aan. Pas aan het einde van de komende werkweek kan het overdag weer tot komen. ANWB Verkeersinformatie. Door sneeuw zit plaatselijk glad in het noorden van het land... en de sneeuw breidt zich verder uit richting het westen en zuiden van het land... Opvallende files op de A1 richting Amsterdam... staat twee kilometer bij knooppunt Berg na een ongeluk. Daar zijn twee rijstoken dicht. Het is vrij druk op de A2 Eindhoven naar Den Bosch... tussen de knooppunten De Hocht en Bateldorp, 6 kilometer. We verderop ook nog eens een keer 6 kilometer langzaam rijden... tussen Best, West en Boksel Noord. Daar staat het ook flink vast op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. Daar staat tussen Moorgestel en knooppunt Bateldorp, 8 kilometer... Er zijn problemen bij de spoorwegen, want tussen Roosendal en Essen rijden geen treinen. Er staan een kapotte trein op het spoor. En tussen Schagen en Andapolona rijden geen treinen, maar bussen. Dat komt door een aanrijding. En in beide gevallen is de vertraging meer dan een uur. Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De sneeuw bereikt langzaam aan ook het midden van het land. Zo vanuit Friesland richting Amsterdam... krijgen wij de eerste meldingen van sneeuw daar. Ik zou zeggen, rij voorzichtig en trek warme kleren aan. Dertig jaar na de Valklandoorlog... is de spanning rond de eilandengroep de afgelopen maanden opgelopen. Valklands zijn onderdeel van het Britse Rijk... maar ja, Argentijnen denken daar heel anders over. De komst van een extra groep Britse militairen gooit olie op het vuur, zeker als een van die militairen een Britse prins is. De plane carrying Prince William, touchdown hier at Mount Pleasant, bang on time, as you would expect of uh, the military. I imagine now he's unpacking his kit, checking out his room, getting to know some of the people he'll be spending the next six weeks with. Zes weken blijft hij, Prince William. Hij zal een pilotentraining volgen bij de Britse reddingsbrigade van de koninklijke luchtmacht. Search and rescue pilots here provide 24-hour coverage. Een routineklus volgens het Britse leger maar volgens de Argentijnen een regelrechte provocatie. In 1982 voerden Groot-Brittannië en Argentinië... tien weken oorlog over de eilandengroep. De oom van prins William, prins Andrew, vocht mee. Tijdens de oorlog belde hij soms met zijn moeder, de koningin. Ze zei dat als ik iemand hier, vooral op de schepen... om haar het beste bepaalde is en zei hoe erg prachtig ze van iedereen ik moest doorgeven dat ze heel trots op ons is, al dus de prins. De oorlog werd gewonnen door de Britten, die sindsdien zo'n duizend militairen op het eiland hebben. Over de Falklands wordt weer ruzie gemaakt nadat Groot-Brittannië besloot naar olie te zoeken in het gebied. Tot ergernis van de Argentijnen. Dat nu weer Prins William komt dienen op de Falklands valt dan ook helemaal slecht in Argentinië. Een protest in Buenos Aires volgde toen duidelijk werd dat Prins Piraat was aangekomen op de eilanden. In deze momento ya de Argentina el Príncipe Pirata, cuando decimos Argentina het is een daad van agressie en provocatie van Groot-Brittannië. Demonstranten gooiden stenen naar een Britse bank. Maar volgens de commandant van de Britse troepen op de Falklands... is er niets vreemds aan de komst van de prins. Hij is gewoon één van de militairen. is niets coming Hij komt naar zijn werk te doen als search-and-rescue-pilot... Um, and we'll be treated as everybody else is. Ook met de timing van de komst van William is niets mis, zegt de commandant. We're in a very, very different place to where we zijn in een heel, heel andere plek dan waar we 30 jaar geleden. Uh, maar mijn missie is om enige militaire agressie op deze eilanden te um, veranderen. En het is alleen als dat fails, moet ik dit verdedigen. Alleen bij militaire agressie grijpen we in. Voorlopig zal William dus niet, zoals zijn oom Andrew, in een oorlog belanden. En zal hij moeten wennen aan het gewone soldatenleven. Being treated the same means Flight Lieutenant William Wales will, like all the other pilots, have to live in one of these prefabricated buildings. He'll sleep in a 12 by 8 foot room. He'll have to share a bathroom and all the other facilities. Ja, dat is een hele geruststelling. Hij heeft een kleine slaapkamer en een badkamer moet hij delen. Ondertussen trouwens zal de Prinses Kate zich in die zes weken niet alleen hoeven voelen. Zij wordt volgens de Britse media gezelschap gehouden door een nieuw familielid, een Cocker Spaniel puppy. Dus, tien minuten over half negen. We gaan door naar Papua-Nieuw-Guinea. Want voor de kust daar wordt nog steeds koortsachtig gezocht naar drinkelingen. Ruim een dag geleden zonk daar een vierboot met zo'n 350 mensen aan boord. Gouden correspondent Robert Portier eh, om te horen hoe die reddingsactie verloopt. Robert, hoeveel mensen worden er nu nog vermist? Ja, dat is nog steeds niet duidelijk. Simpelweg omdat men niet weet hoeveel mensen er werkelijk aan boord van dit schip hebben gezeten. Eh, men gaat nog steeds uit van die 350 plus 12 bemanningsleden. Er zijn inmiddels 238 mensen gered, die zijn ook aan de wal gebracht. Dus dat betekent dat er in ieder geval nog meer dan 100 mensen worden vermist. En men vreest eigenlijk dat die opgesloten zaten in het schip toen het zonk... en dat die dus met het schip ten onder zijn gegaan. En wat weten we van deze mensen? Is er iets van een passagierslijst? Nee, ja, men zegt dat het merendeel van de passagiers bestaat uit studenten en hun leraren... die onderweg waren naar het vaste land omdat het schooljaar weer begint... Uh, tegelijkertijd weten we niet precies wie er dan aan boord zaten... omdat er nog steeds geen passagierslijst is. Dus het is vandaar ook heel erg moeilijk voor de uh, hulpdiensten... om te bepalen uh, of iedereen uiteindelijk gevonden wordt. En Jij vertelde eerder dat tijdens de ramp het uh, slecht weer was. Is er, is er meer bekend inmiddels over de oorzaak? Nou, wat uh, de verhalen hier zijn... is dat er uh, eigenlijk drie hele hoge golven vlak achter elkaar kwamen... dat het schip daardoor uh, kapseisde. En vervolgens is ze gezonken. Nou, het is 1 kilometer diep ongeveer op de plek waar het schip is gezonken. Dus het is ook een beetje moeilijk uh, om het schip te gaan bereiken. De directeur van uh, de maatschappij die het, uh, die het schip in bezit had... zegt dat dit schip al 11 jaar heen en weer voert uh, tussen de twee plekken... tussen Kimbe en het vasteland... Nou, dat het in die periode nooit problemen heeft gehad. Sterker nog, dat het afgelopen jaar naar een droogdok was geweest... voor reparaties en onderhoud. Dus ze zijn uh, zelf ook ja, nog steeds aan het zoeken naar de oorzaak voor het ongeluk. We hebben natuurlijk in Italië gezien dat het soms lastig was... om te zoeken naar de vermisten, juist ook vanwege het weer. Hoe is dat in, uh, bij Papua-Nieuw-Guinea? Ja, niet goed. Het weer is op dit moment slechter dan dat, uh, dan dat het gisteren was. Er staat meer wind. Uh, tegelijkertijd zegt uh, kapitein Rahman, die die reddingsactie coördineert, dat hij de hoop nog steeds niet opgeeft. Ook al gaat het uh, waarschijnlijk om een groot aantal mensen dat in het schip uh, vast heeft gezeten ten tijde van het zinken, denkt hij dat er ook nog altijd mensen ronddrijven in zee. En voor die mensen heeft hij toch goede hoop, want, zegt hij, het water is zo warm, uh, mensen kunnen wel langer overleven dan die twee dagen. Dus uh, hij gaat door met zoeken. Goed. Dankjewel, Robert Sportier, voor het laatste nieuws... over de ramp bij papua Nieuw-Guinea. Dan de endorsements, oftewel stemadviezen van VIP's... belangrijke mensen in Amerika. Ze vast ritueel bij de Amerikaanse verkiezingen... ook in de reis om de Republikeinse presidentskandidatuur. Dan doen de kandidaten er alles aan om ze binnen te halen? Nou, gisteren gaf Donald Trump, de bekendste multimiljonair van Amerika... zijn zegen aan de koploper met Romney. En Romney glunderde van oor tot oor. Maar... Is dat terecht? Is daar reden voor? Correspondent Wessel de Jong vraagt het zich af. Het is mijn real honor, en privilege om Mitt Romney te gotten... Iedereen vereert. Trump kondigt met groot genoegen aan dat hij Romney's kandidatuur steunt. Een fijne opsteker voor Romney, maar een teleurstelling voor zijn grote concurrent Newt Gingrich, die eigenlijk wel gerekend had op een duwtje van Trump. De vastgoedmagnaat heeft zich namelijk vaak geprofileerd als een harde, conservatieve Tea partier En het is juist Gingrich die zichzelf graag neerzet als de kandidaat van de rechtervleugel van de Republikeinen. Vervelend dus voor Gingrich dat nu juist zo'n bekende Tea partier kiest voor zijn tegenstander. Mitt is tough, he's smart, he's sharp. He's not going to allow bad things to continue to happen. So, governor Romney, go out and get him. You can do it. Trump denkt dat Romney goed zal zorgen voor het land. Pak ze met, zegt Trump, die overigens lang heeft overwogen om zelf voor het presidentschap te gaan. Toch zit Gingrich niet helemaal met lege handen. Hij heeft ook al een trofee binnen. Ex-presidentskandidaat en pizza-baas Herman Kane spreekt zijn steun uit voor de omstreden ex-Kamervoorzitter. Kane stapte uit de race na beschuldigingen dat hij een aantal vrouwen seksueel had geïntimideerd. Dus of Gingrich nu zo blij moet zijn met deze endorsement, dat is maar helemaal de vraag. En voor Romney geldt eigenlijk dezelfde vraag. Moet hij wel zo blij zijn met Trump? Want die is de afgelopen tijd ook niet altijd even gunstig in het nieuws geweest. De rijke New Yorker bleef afgelopen voorjaar maar volhouden... dat president Obama niet geboren is in de Verenigde Staten. Trump bleef er maar op aandringen dat Obama zijn geboorteakte zou publiceren... Voor Obama was dit aanleiding om Trump eens stevig op de hak te nemen tijdens het jaarlijkse perschalen in Washington. As some of you heard the state of Hawaii released my official long form birth certificate. Hopefully that this puts all doubts to rest, but just in case there are any lingering questions. Tonight I'm prepared to go a step further. Ik releasing mijn officiële birth video. Om aan al deze twijfel een einde te maken, zegt Obama... zal ik ook mijn geboorte video tonen... om vervolgens een stukje van Disney's Lions King af te spelen. Trump zit in de zaal en kijkt als een boer met kiespijn. Dat was een joke. Met steun van Trump en Kane, de kandidaten zullen er de oorlog niet mee winnen. En het pijnlijke voor Romney en Gingrich is op dit moment... dat de echte politieke tops van de partij zich niet in de kaart laten kijken. Zoals bijvoorbeeld Jeb Bush, de broer van en ex-gouverneur van Florida. Hij blijft uiterst vaag naar de vraag van een journalist over wie hij gaat steunen. Mitt Romney, die een record van accomplishment in de private sector heeft... en was ook een goede well. John Huntsman. I mean, these are candidates that have a lot to offer, given the nature of how important this is, I might get involved. Romney, Huntsman, allemaal geweldige kandidaten. Misschien ga ik iemand steunen, zegt Jeb Bush afgelopen zomer. Afgelopen week, ik kwam hem tegen in Florida en hij was nog altijd even onduidelijk. Oranje kan tijdens het komende EK definitief geen beroep doen op Douglas van sc Twente. Zo meer daarover. Eerst maar eens horen wat de gevolgen zijn van de sneeuw voor het verkeer. We hebben prachtige beelden trouwens binnengekregen vanaf Terschelling. Daar ligt er dan al onder een aardige laag. Uh, hoe is dat op de weg, Jonze Hoken? Nou, ondanks de sneeuw in het noorden van het land, Lare, geeft het nog weinig problemen op de weg. Hè? Dus uh, dat zijn goede berichten. Minder goede berichten voor het verkeer op de A1 richting Amsterdam. Daar staat namelijk 7 kilometer tussen Badikem en Knopend Baardenbergnaan. Ongeluk. Op de A20 naar Gouda daar is een vrachtwagen stilgevallen bij Knoopentenbrechtseplein. Daar staat inmiddels 4 kilometer file. Een vrijdruk op de A58. Tilburg naar Eindhoven, 8 kilometer tussen Moorgestel en Best. En er zijn dus nog steeds problemen bij de sporenwegen. Want tussen Roosendaal en Essen rijden geen treinen. Er staat namelijk een kapotte trein op het spoor. En ook tussen Schagen en Alnepelonen rijden geen treinen, maar bussen. En dat komt door een aanrijding. En in beide gevallen is de vertraging meer dan een uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rentse. Het is de geschiedenis de bloedige burgeroorlog in de jaren 90... tussen Serviërs, Kroaten en Bosnische moslims. De tijd heeft de wonden voor velen geheeld. Maar ja, de betrekkingen tussen de drie landen... zijn allesbehalve warm en hartelijk. Vandaag is er dan ook een bijzondere ontmoeting... tussen de presidenten van de drie landen. Het gebeurt allemaal in de Bosnische hoofdstad Sarajevo... aan de correspondent David Jan. God voor, David Jan, waar gaan ze het over hebben vandaag? Nou, de agenda die is niet officieel bekendgemaakt, maar volgens media hier gaat het vooral over uh, de af, een betere afstemming hebben bij de vervolging en de berechting van, uh, van oorlogsmisdadigers uit die vreselijke oorlogen van de jaren negentig. Dat is een initiatief van de, van de Kroatische president Josipovic en daar zit ook nogal wat druk van de Europese Unie achter vanuit de gedachte dat uh, de onderlinge verhoudingen nooit zullen verbeteren zolang er nog uh, oorlogsmisdadigers op vrije voeten rondlopen. Maar het is wel een gevoelig punt hoor, want voor het ene land een, een misdadiger is, is voor het andere land nog eens een held. Dus het ligt allemaal heel gevoelig. Uh, bovendien hebben die presidenten niet echt heel veel uh, politieke macht, dus echte knopen kunnen ze niet door, uh, doorhakken. Maar er kan natuurlijk wel het een en ander gemasseerd worden, zodat de regeringen later beslissingen kunnen nemen. Ja. Uh, ons beeld, david jan is misschien dat uh, ja, de belangrijkste uh, oorlogsmisdadigers inmiddels uh, berecht worden door het Joegoslavië-tribunaal. Uh, lopen er nog zoveel rond? Nou, je hebt wel gelijk. de echte grote jongens, degenen die bijvoorbeeld worden verdacht van de vreselijke misdaden in Srebrenica, die zitten allemaal, wel, allemaal wel, wel, wel, wel vast. En dan heb ik het vooral over degenen die de opdrachten hebben gegeven, die de, de leiding hadden bij, bij dat soort van, van oorlogsmisdaden. En die worden inderdaad allemaal berecht door het Joegoslavië tribunaal. Maar dat tribunaal kan niet alle zaken behandelen. En het heeft nogal wat zaken overgedragen aan de justitie hier ter plaatse. En dan gaat het om de wat kleinere vissen of om zaken die niet zo heel erg ingewikkeld zijn. En daar zijn er heel wat van. Maar dat het om relatief kleine zaken gaat, dat wil helemaal nog niet zeggen dat het min minder erge misdaden waren. Het gaat over dezelfde dingen. Moord, verkrachting, etnische zuivering. Alleen niet door de leiders, maar ja, door degenen die het hebben uitgevoerd. Hmm. Wordt er wordt ook nog over andere zaken gesproken tussen de drie staatshoven? Ja, de verwachting is wel dat uh, de presidenten van Servië, Boris Tadic, en die van Kroatië, uh, Ivo Jusipovic, het ook nog wel even zullen hebben over de wederzijdse aanklachten van, uh, van volkerenmoord. Kroatië heeft daarover al in 1999 een zaak aanhangig gemaakt bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Uh, en en uh, Servië heeft hetzelfde gedaan um, als, als reactie daarop. Nou, beide landen die hebben allebei wel door. Dat, uh, dat die zaken de onderlinge verhoudingen geen goed doen. Dus er zal naar manieren gezocht moeten worden... om, om die zaken zonder al te veel gezichtsverlies van de rol te halen. En Jositovic en Tadic zullen het ongetwijfeld proberen... die kwestie uh, een, een stapje verder te brengen vandaag. God, bijzondere ontmoeting dus vandaag in de Bosnische hoofdstad Sarajevo. Correspondent David Jan Godvoort, Dankjewel. Het is de negen minuten voor negen door naar Turkije. Want dat gaat misschien moeilijk in Spanje, Portugal, Ierland. In Nederland ook. Sprake van een recessie. Nou, in Turkije is dat niet het geval met meer dan acht procent groei... die de Turkse economie het afgelopen jaar... alle landen in de Europese Unie ver achter zich. Die spectaculaire groei uit zich in de rappe stadsvernieuwing... van steden zoals Istanbul. Er moeten hele wijken verdwijnen voor luxe appartementen... en allerlei dure hotels. Maar ja, niet iedereen profiteert daarvan. In een eeuwenoud huis waar de ramen zijn uitgeslagen, de tegels zijn weggehaald. Een, een huis dat echt een ruïne is geworden in de afgelopen weken. In dat huis zitten drie Koerdische jongeren te luisteren naar Koerdische muziek rond een klein vuurtje dat ze hebben gemaakt in een, in een oude emmer. Jongens, wat is er met de wijk aan het gebeuren? Ja, ze gaan hier hele grote hotels bouwen, supermarkten, winkelcentra. Ze brengen de rijke mensen naar hier en wij, de armen, moeten verdwijnen. Ja, is zijn hier opgegroeid, we hebben hier onze wortels. Maar ja, de staat, de staat is de vader, zoals ze hier zeggen. De staat wil iets anders, ook al willen wij het niet. Wat kunnen we daar tegen inbrengen? Ja. Het gemeentebestuur van Istanbul noemt dit stadsvernieuwing. Zoals die in andere wijken rondom het centrum ook heeft plaatsgevonden. In Galata, in Perra, maar nu is Tarlebasje aan de beurt. Een wijk van migranten, een smeltgroes. De plek van sloebers en armzaligen. Dat allemaal veranderen hier in Taillebache volgens dit kekke promotiefilmpje van de grootgemeente. Die laten zien op dit filmpje dat ze dure appartementen, luxe hotels, winkelcentra willen bouwen hier. En volgens de burgemeester van die grootgemeente is dat allemaal nodig omdat de gebouwen waar de mensen nu in leven niet bestand zijn tegen aardbevingen. En eigenlijk überhaupt niet veilig om in te wonen. Ik bedoel wat. Dankjewel. En dat is natuurlijk wel een beetje een vreemd argument, omdat naar juist de huizen die hier in Tarlebasje staan al eeuwenlang aardbevingen doorstaan en de plekken waar de mensen die hier nu wonen naar verdreven worden, ruim twee uur rijden buiten het centrum, vaak in huizen terechtkomen die veel minder bestand zijn tegen aardbevingen. Maar daar gaat het natuurlijk ook helemaal niet om. Met toppelbietje moet dat zeggen. Ja, nee, Istamboel een jot bij Ik denk dat de echte wonen, reden voor ja, het feit dat al die mensen kom. hier weg moeten, is dat er hier gewoon weg te veel Koerden wonen. En dat ze de Koerden uit het centrum van de stad weg willen hebben. Dat is een argument wat je hier natuurlijk veel hoort, omdat er inderdaad heel veel Koerdische migranten wonen hier. Maar niet alleen Koerdische migranten, ook heel veel Afrikaanse migranten. Migranten uit Afghanistan, uit Irak. Het is een mengelmoes geworden deze wijk. En een schandvlek in het oog van het stadsbestuur... dat hier de boel wil vernieuwen... en de ruimte wil overlaten aan de projectontwikkelaars. Ja, <laughs> ja We doen niks, het leven gaat door, zegt hij. Ja, hij zegt iedereen gaat weg, maar wij proberen hier toch te blijven. En dat doen ze ook in die enorme ruïnes... Die prachtige oude gebouwen nu geworden zijn, helemaal leeggehaald. Alle ramen eruit, overal liggen tegels losgeslagen, ramen losgeslagen. In die ruïnes blijven zij gewoon zitten met hun haardvuurtje. Correspondent Bram Vermeulen over de groei in Turkije en de gevolgen daarvan. Bondskoos Bert van Marwijk dan hoeft er niet meer op te hopen... dat hij bij het Europees kampioenschap kan beschikken over Twente-verdediger Douglas. Een geboren Braziliaan heeft sinds november vorig jaar een Nederlands paspoort. Om aan het EK mee te kunnen doen... moet er een dispensatieverzoek worden gedaan bij de FIFA, de Wereldvoetbalbond. En dat gaat hij niet doen. Ik praat erover met zijn uh, zakelijk begeleider Gert Perik. Goedemorgen, meneer Perik. Goedemorgen. Waarom gaat u dat verzoek niet doen? Omdat de kans van slagen een, een nul is. Dat is uh, de hoofdreden. En wat zit erachter? Uh, de FIFA. Want? Uh, uh, wat, wat is er die, aan de hand? Moet die, uh, moet die langer blijven in Nederland? Verblijven? Uh, de FIFA heeft in een congres besloten vorig jaar. Uh, de, de, de termijn van vijf jaar bestond al en ze wouden het verkorten tot drie jaar. En hebben ze besloten om het niet te doen en het vijf jaar te laten. En ja, dan heeft het weinig zin om nog uh, dispensatie aan te vragen als hun zich uh, vasthouden een termijn van vijf jaar. Ja, want Douglas is nu, hoe lang in Nederland? Vier en een half jaar in Nederland. Ja, heb ik vier en half jaar zelfs. Ach, komt hij net een half jaar tekort. Hij komt uh, twee maanden tekort in principe. Oei, nou. En dus dat is het, het hele probleem. En de FIFA is nog niet zo flexibel dat je daar uh, kans maakt om van eigenlijk op, uh, op dit punt. Uh, wat gaat Douglas nu doen? Eh, uh, uh, uh, Brazilië waarschijnlijk. Aha. Dus dat is uh, het volgende, de WK. En dat bedoel je wel aan je termijn, want dan ben je vijf jaar in Nederland. Dan woont hij hier vijf jaar en dan kan hij gewoon op normale wijze bij de FIFA ingeschreven worden. Is hij teleurgesteld? Waarschijnlijk wel. Weet u nog niet. Ja, jawel, jawel. Nee, tuurlijk. Dus dat is... Ja, het is niet anders. Je kunt hoog en laag springen bij de FIFA, maar het heeft weinig zin. U heeft zich erbij neergelegd. Ik hoor het al. Gert Sperik, zakelijk begeleider. Dank u wel. Dank van Twente Verdediger Douglas. Fiat M. Chrysler. Het is gewoon een hartstikke hip merk, man. Een spaghetti western in Autoland. <laughs> yeah. Nou. Sinds de overname door de Italianen is Chrysler uit de dood herrezen. Groot, soms wat kleiner. De gast in de Tros Autoshow. Nou. Fiat-baas Corbaltus. Nee, dat meen je niet. Verder rijden met een mini die zijn naam eer aandoet. De coupé. Rapperakker of is dat schijn? Nou. Morgenmiddag om twee uur de Tros Auto Show. Goed, he. He. Ja, maar goed hè, eindelijk We zijn iemand. We bestaan. We bestaan echt.